Dit is Liselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoekers die worden beschouwd als oorlogsmisdadiger worden voorlopig niet uitgezet. De IND heeft dat besloten onder druk van 26 gemeenten. Het gaat om 150 mannen die tijdens de Russische bezetting bij de Afghaanse Veiligheidsdienst werkten. Ze worden daarom automatisch verdacht van oorlogsmisdaden. Veel van hen proberen al jarenlang te bewijzen dat ze dat niet zijn. Er komt een kamerdebat over de zaak. In afwachting daarvan worden de Afghanen tijdelijk niet teruggestuurd vliegtuigfabrikant Boeing levert vandaag het eerste toestel van het nieuwe type Dreamliner af, drie jaar later dan gepland. De productie van de Dreamliner werd jarenlang opgehouden door allerlei tegenvallers. Zo staakte het personeel en waren er problemen met het ontwerp. De Boeing Dreamliner 787 verbruikt minder brandstof omdat hij is gemaakt van lichtgewichtmaterialen. Het Amerikaanse bedrijf heeft er al meer dan 800 van verkocht. De Japanse luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways neemt vandaag de eerste Dreamliner in ontvangst bij Boeing in de staat Washington. Het toestel vliegt dan naar Tokio. De Universiteit van Amsterdam laat onderzoeken of Diederik Stapel ook heeft geknoeid met zijn proefschrift. De ex-hoogleraar is in 1997 aan de Amsterdamse Universiteit gepromoveerd. Stapel kwam onlangs in opspraak toen bleek dat hij in Tilburg onderzoeksresultaten over het gedrag van vleeseters had vervalst. Daarop volgde zijn ontslag. In Rio de Janeiro hebben vijf gewapende mannen een hotel overvallen en een groep mensen tijdelijk gegijzeld. In het hotel waren op dat moment veel toeristen vanwege een groot muziekfestival in Rio. Volgens de Braziliaanse politie waren de meeste van de bijna twintig gegijzelde toeristen Brazilianen, maar er waren ook drie Fransen bij. De gewapende overvallers bonden een aantal hotelgasten vast en namen spullen mee, vooral geld, elektronica en kleding. Het weer, vannacht toenemende bewolking en minima rond 13 graden. Overdag bewolkt een kleine kans op een bui en met maximaal 22 graden wat minder warm dan vandaag. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu de nacht. Yeah. Van Zantwoord, ook op TV. CFM, Text TV, op kanaal 45. CFM. Stuck in the clouds Oh, C Those nights, I try to pretend it don't work the way. I pray someday that you will love me really completely. That's how I wanted it to be, but no, so wrong. Make me some. of uh the -huh. Banken Er war ein Mann der und seinen Punk. Er super stark, er war so populär, aber zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Betuose, war ein und alle sucht rock me up,